11 uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. De kans is groot dat het kabinet vandaag een besluit neemt over deelname van Nederland aan handhaving van het vliegverbod boven Libië. De NAVO bepaalde gisteren dat het bondgenootschap het commando gaat overnemen. En Nederland wil ook meedoen aan die acties. Eerder deze week besloot het kabinet al dat het meedoen aan handhaving van het wapenembargo tegen Libië. En het nam toen al een voorschot op meer, zei minister Roosentaal vanochtend. Zoals u weet, in de eerste artikel 100-brief die we hebben gestuurd, stond als de NAVO hiermee uh, aan de slag gaat, dan uh, wil Nederland daar ook een aandeel in nemen. Dus ik ga ervan uit dat wij dan weer, zoals we dat ook tegen de Kamer hebben gezegd, met de tweede artikel 100-brief gaan komen. Ik neem aan dat die vandaag wel rondkomt. De Kamer zal later over de nieuwe brief debatteren. Een groep Nederlandse speurhonden die de afgelopen dagen actief was in het rampgebied in Japan... heeft in totaal 15 lichamen gevonden. Ook hebben de dieren tientallen plekken gemarkeerd waar mogelijk slachtoffers liggen. Vier medewerkers van de stichting Signi Zoekhonden reisden een week geleden op eigen initiatief naar Japan. Ze hebben met vier Mechelse herders gezocht in de puinhopen rondom de stad of Furnato. Vandaag is de laatste dag en de groep keert waarschijnlijk zondag terug naar Nederland.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 Het Openbaar Ministerie adviseert een puntenrijbewijs in te voeren... voor alle automobilisten. De OM pleit ervoor van het rijbewijs een vergunning te maken. Dat betekent dat er geen rechter meer nodig is om het in te trekken. Het idee is om iedereen negen punten te geven. Te hard rijden binnen de bebouwde kom kost bijvoorbeeld vier punten.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 De besmetting komt hoogstwaarschijnlijk uit de poep van wilde vogels, de eigenaar van de boerderij. Vannacht is het onderzocht in Lelystad en gisteravond zijn er uh, denk ik drie dieren geweest die uh, allerlei monsters nemen uh, met, uh, met, uh, ja, van strooisel en van kippen. En kippen meer hebben genomen naar Lelystad en die zijn onderzocht en is bevestigd dat het vogelpest is.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 En dit is de ANWB Verkeersinformatie. Op de A2 Eindhoven naar Maastricht staat 2 kilometer voor Maastricht. En ook op de A9 Alkmaar richting Amstelveen... staat 2 kilometer file voor knopend Rotterbodenplein. Een stuk langer is de file op de A27 vanuit Utrecht in de richting Breda. Daar staat door een ongeluk tussen knopend Gorkum en Hank 8 kilometer. Maar inmiddels zijn wel alle stukken weer vrij. Kom zaterdag 26 maart naar de NVM Open Huizendag.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 De met Felix Beurders. Goedemorgen, het is vrijdag en dan zegt u nou en? En dan zeg ik Carice van Houten en dan zegt u Black Butterflies, precies. Vanaf volgende week gaan een we film met die titel in première in de Nederlandse bioscopen. En hij gaat over het leven van de jonge Zuid-Afrikaanse kunstenares Ingrid Jonker. Daar kom ik zo nader over te spreken. In de wijk Vollenhoven in Zeist wordt een klein feestje gevierd en we horen zo meteen waarom. En wat vindt generaal Buitendins Koesje van de Afghanisering van Afghanistan? Het nationale leger neemt daar namelijk binnenkort de taken over van de internationale troepen. En wat vindt hij van de defensieperikelen van dit moment? Ook hij is straks mijn gast. U zegt: geef acht. Dan zeg ik: surf naar de Eerst de volgende kwestie. Jongeren kopen net zo makkelijk een fles besje Genever als een uh, pak jus d'orange. Onderzoek van de Universiteit Twente toont aan dat het kopen van alcohol voor 14- en 15-jarigen een fluitje van een cent is. Gisteren was de onderzoeker uit Twente aan het woord op Radio 1. De verkopers van de drank die hebben we nog niet gehoord. Miranda Boer is van het CBL, dat is de branchevereniging van supermarkten. Mevrouw Boer, goedemorgen. goedemorgen. We hebben vier minuten voor dit gesprek. De klok start. Supermarkten zijn de meest favoriete plek om alcohol te kopen. Geen enkele formule uitgezonderd. Nog altijd kunnen in twee van de gevallen jongeren daar zonder problemen aan alcohol komen. Dat schiet niet echt op, mevrouw Boer. Nou ja, ja. Uh, ik geef meteen toe dat het uh, absoluut beter kan en beter moet. Maar ja, wij komen van 15 procent af. Uh, Hoe bedoelt u, we... 15 15 procent? 15% waar uh, jongeren geen alcohol mee kregen, dus in de supermarkten. Toen hebben wij een legitimatiemaatregel ingevoerd die inhoudt dat iedereen onder de 20 verplicht een legitimatiebewijs moet zien in uh, laten zien in de supermarkt als hij alcohol of tabak koopt. Nou, toen zagen we dat uh, een krap jaar na invoering van die maatregel... dat we toen op 25 naleving zaten. En nu dus blijkt uit dit onderzoek 32 Dus dat is een stijgende lijn. En wij de willen vlag die gaat stijgende uit, lijn... begrijp ik. Nou, wij willen die stijgende lijn uh, vasthouden en uh, dat nog verder uh, verbeteren. Want we willen uiteindelijk toe naar uh, de top in Europa wat handhaving betreft. Van een groep kinderen van 14 en 15 jaar... waarvan iedereen kan zien dat ze te jong zijn om alcohol te kopen... loopt twee derde zo langs de kassa... Ja. Dat is toch eigenlijk een heel slecht resultaat? Dat is een slecht resultaat, maar ja, wij kijken toch ook naar uh, de gevallen die goed gaan. En dan zien we dat we het al beter doen dan, uh, dan dat het ging. Dus ja, we zien een, uh, een positieve, uh, stijgende lijn. En die willen we gewoon vasthouden, die stijgende lijn. Uh, die vlag moet half stok. Nou ja, we kijken liever naar het positieve. Het is dus natuurlijk een kwestie van is het glas half vol en is het, of is het glas half leeg? Nou, maar ja, als je nagaat dat je van maar voor een derde vol. Ja, oké, okay, maar we komen van een bodempje en nu voor een derde vol, dus we streven naar uh, nog voller. Maar als je nou bij iedere lichte twijfel uh, door de cashieren een legitimatiebewijs laat vragen, dan kom je toch op een veel hoger percentage uit? Ja, dus het moet beter inderdaad. Bij twijfel moet een cashieren om een legitimatiebewijs uh, vragen. Of en is bij een, in als de supermarkt de misschien het beleid regioen. is dat uh, tijd geld is. Duurt te lang. Uiteraard is tijd geld, maar ik weet van, van alle supermarkten dat zij uh, dit ook een hele belangrijke zaak vinden. Niemand wil alcohol verkopen aan jongeren die daar gewoon te jong voor zijn. Daar zijn we het allemaal met elkaar over eens. En we zijn het ook met elkaar over eens dat het beter moet en beter kan. Dus we kijken ook, telkens weer als branchevereniging, maar ook als supermarktorganisaties, van wat kunnen we daaraan doen, hoe kunnen we de cashierers helpen, uh, ja, hoe kunnen we het nog meer prioriteit geven om dat nog beter op orde te krijgen. Als nog steeds zoveel kinderen alcohol kunnen kopen, wordt er dan is gewoon geen tijd de minimumleeftijd maar eens te verhogen. Ja, dan maak je het probleem alleen maar groter mee. Als je nu die 16 jaar al niet met elkaar op orde hebt... en dat geldt ook voor slijterijen, voor cafetaria's, sportkantines... noem het allemaal maar op... dan wordt 18 jaar handhaven wordt nog veel lastiger. En we nou, weten dan ook dan dat weet je dat in waren... ieder geval dat als ze 14 of 15 zijn, dat klopt niet. Nou ja, maar tegenwoordig zien mensen er ook uh, ouder uit dan dat ze zijn. En is iemand van 17 of 18 of 19, dus ja, daar hou je hetzelfde probleem. We denken alleen dat het lastiger wordt en dat er ook veel meer discussies uh, komen bij de kassa. Want we weten nu ook dat ouders het soms al uh, goed vinden dat hun kinderen drinken. En dat wordt met 18 jaar, wordt, dat, wordt die groep die je het normaal vindt, wordt alleen maar groter. En nu de hangvraag. Vrijwel alle kinderen onder de 16 koopt volgens de onderzoekers binnen 12 minuten een fles alcohol. Hoe gaan we nou in grote stappen uh, het aantal fors terugbrengen? Ja, nou in dat onderzoek is natuurlijk uh, elk verkooppunt meegenomen. En ik kan alleen namens de supermarkten uh, spreken. Hoe gaan de supermarkten en... in grote stappen dat aantal fors terugbrengen? Ja, wij zitten volgende, volgende week nu met alle experts van de supermarktorganisaties bij elkaar om over dit onderwerp te spreken. En het onderzoek zal een belangrijk bespreekpunt zijn. En we willen dan inderdaad kijken van waar ligt het aan en wat kunnen we doen, wat kunnen we afspreken en hoe kunnen we inderdaad zo'n grote slag gaan slaan. Ik, ik heb een suggestie voor u. Vertel. Controleren. Ja. Heel daar simpel. Komt het, uh, ja, tuurlijk, daar komt het op neer. Miranda Boer, van de branchevereniging van supermarkten CBL. Neem me mee dat het overleg. Ja, dat zullen we doen. Dank u. Ja. Vandaag. De Gids.fm Iedere vrijdag doen we hier verslag van het wel en wee van de bewoners van de flats in de wijk Vollehoven in Zeist. Nederland op één vierkante kilometer zou je kunnen stellen. Joost Wilgenhof, wat heb je vandaag te melden? Het gaat over renovaties. Uh, vanmiddag wordt de start zijn gegeven voor de renovatie van de L-flat. En de Torenflat, die heeft die renovatie al, al lang gehad. En die hebben daar ook uh, prijzen mee gewonnen. Drie bouwkundige prijzen, maar liefst. En, Hoe ziet die Torenflat er nu uit dan? Uh, die uh, is een soort van, ja, die is ro een rood baken in, het, in, in de wijk, zou je maar zeggen. Want het he, alle galerijen hebben. Uh, uh, hebben rode galerijen gekregen. Hij uh, is een beetje ingepakt. Zijn alleen de kleurtjes veranderd of is er nog meer gebeurd? Uh, er is ook veel meer gebeurd. Er zijn uh, dubbele beglazing is er gekomen. Er is van... Maar ik ga nu niet alles vertellen wat zometeen in die reportage rab <lacht> komt. Uh, dus uh, <lacht> dan mogen jullie zo op uh, nee, allemaal... de. de Elflet gaat dat ook mee gebeuren. Dus. De Elflet die, uh, die moet ook veel duurzamer uh, worden en ook uh, goedkoper in de stookkosten voor, uh, voor de bewoners. En zijn die bewoners blij met de renovatie? In de torenflat, uh, daar, ja, dat, dat wilde ik natuurlijk ook weten. Dus ik ben gaan praten met uh, de voorzitter van de bewonerscommissie... Paul Olimans en zijn vriend, die heet uh, Gerak Pot. En uh, zij wonen al 34 jaar op de 19e verdieping van de torenflat. Als je binnenkomt, uh, kom je al ogen tekort. <lacht> nou, leuk om te horen, ja. We gelijk al rechts twee schilderijen. Mijn zoon en dochter. En dan... Verzameld is. Kijk maar, die wand luidt helemaal vol. Ja. Allemaal Toen. schilderijtjes, foto's. Van foto's van alles. En zo is het hele huis volgestampt eigenlijk. Foto's van mooie jongens. Ja. En ook heilige prenten, hè? Kijk. Foto's van mooie jongens en heilige prenten. En heilige prenten. Dat, Dat prenten. gaat samen Die in combinatie. Dit huis. Dat is het hem eigenlijk. Ja. En mijn vader en moeder kwamen jaren geleden een keer met dit aanzetten... Van Peter van Straten. Peter van Straten, het toepaal. Vertel nog eens een verhaal uit je vreselijke overleden. Het gaat over u. <laughs> Wat erg opvalt, als je gelijk als je hier binnenkomt, is zijn de kleuren. Het is een soort... Ja, terra. kan ik het terra? terra zeggen. Maar. Ik wou zeggen oranje-bruin. klinkt. ook, ja. het is terra -colta. Ja. Nou, het scheelt natuurlijk ook dat en de vloer, en de wanden, en het plafond. Ja. Dus het is niet ergens een wandje. Nee. We zitten hier op de negentiende verdieping. Ja, ja. Maar u heeft een tuin. Ja. Van begin af aan heb ik meteen geroepen van uh, dit wordt geen balkonnetje. Maar uh, dat gaat een tuin worden. En het is het geworden ook. Nou, dan gaan we hier dus door de deur. Het is een ja. beetje Italiaanse tuin. Ja. Kun je eigenlijk wel zeggen. Hij Gecombineerd ze met... Uh, ja, dat was Italiaanse. En hij is ook jarenlang, heeft hij heel vaak uh, in Italië gelogeerd bij zijn oma. Huh? Ja. Staat hier wel een griekse schone? De Adonis, hè? David. Van de David, ja. We van een buurman gekregen, de jaren David. geleden. O oh, ja. 34 jaar wonen jullie hier uh, al. Die flat heeft natuurlijk een enorme geschiedenis. Het is nu een soort van rood baken in, uh, in de wijk geworden. Voorheen was die net zo grijs, en... ja, zo grijs als, als, die als, als die andere. Als de Elflet, ja. de Geroflet, ja. Dat zag er precies zo uit. Ja. Ja. Ja. Dit was de... Laatste flat die gebouwd werd? Dat is de laatste flat, ja. Alle anderen stonden al jaren. En hij is als eerste gerenoveerd? Nee, dat is niet helemaal waar. De Montessori-flat die hebben ze eerst gedaan. Daar hebben ze dubbel glas aangebracht. En er zijn de relingen helemaal vervangen door glas. Mm -hmm. Dat ziet er heel mooi uit, hoor. Hij okay. ja. hoopte dus een soort doorzichtige relingen te krijgen. Dat is niet doorgegaan. Nee, dat is nee. jammer. Want die relingen, we staan nu weer binnen, dus we kunnen zo over die reling heen kijken. Ja. Die reling is ongeveer een meter hoog, denk ik. Maar ja. voor de renovatie was het anders. Hoe was het toen? Ja, zeg maar halverwege had je gewoon ijzeren buizen. Kon je er toch nog doorheen kijken. Spijlen, spijlen. ja. Beter gezegd. Het is nu nevelig, dus je kunt niet, je kunt niet heel erg ver kijken. Maar nee, je maar kon dus normaal... Dus het bos daar beneden, wat daarvoor ligt beneden, kon je dat ook zien. Mm -hmm. En als je er buiten in de tuin zat, daar staat dus ook uh, die tafel met stoelen. Als je dan zat, had je dus ook uitzicht. Het was prachtig, want dan zie je de lichtjes van zijs bijvoorbeeld s'avonds. Als het donker geworden is, het is een magnifiek gezicht. En dat ben je kwijt. Je moet gaan staan. Nu wil je het uh, nog kunnen zien. Dat is jammer. Ja. Maar het heeft ook een heleboel voordelen, de renovatie. Er zijn een heleboel dingen opgeknapt die echt echt nodig waren. Bijvoorbeeld? Nou ja, de tapijten en de verlichting in de gangen. Uh, ja, dat box. zag er allemaal niet meer uit. Box. En de glas natuurlijk. Ja. Dat is heerlijk. Dat mm -hmm. is zo'n groot verschil. Ja. Nou laten we jullie Terra-woning eventjes uh, verlaten en dan komen we op die gang. Ja. Ja, okay. ja sleutel. In hoeverre hebben de bewoners nou invloed kunnen uitoefenen op die, op die hele renovatie? Nou, dat is heel weinig. Dat is heel weinig. Er zijn een paar dingen nog gered. Zoals bijvoorbeeld die ramen hè, bij de flats. Dat Je er meer ramen, konden ramen open zijn. konden. Ja. Maar ja, verder. En die zijn balkonnen, ja, die balkonnen. Dat was dan mee. Oorspronkelijk wilden ze die eraf zagen. Oké. Okay, en want die dat... zijn blijven zitten. En de mensen die aan de, aan de kopse kanten wonen, die hebben dus een deur gekregen in de keuken. En dan kunnen ze dus die ruimte kunnen ze betreden. Dat ja. is wel een aanwinst. Als ze die gevel niet aangebracht hadden... hadden ze dus al die balkons moeten re renoveren. Dat was allemaal betonrot. En nu hoefden ze alleen, nou ja, alleen maar... Maar goed, die glazen gevel er langs te zetten... en is de boel geïsoleerd. Buitenbalkons liepen door in de woningen. En dat was dus het probleem dat ze, nou ja, vochtproblemen. Koude brug de, Ja, koude brug. En die ja. kregen ze niet voor elkaar om daar iets aan te doen. Nee. Een heleboel mensen die hadden echt hele grote uh, lekkageproblemen. Ja. Dus er moest wat gebeuren. Er wordt ook vaak gezegd van als je maar uh, een woongebouw mooi maakt, dat ja. ze dat mooi willen houden. Nou, dat is ook wel zo. Want uh, deze gang is altijd al uh, de netse, zeg maar, van de hele flat geweest. En dat... Ja, dat zet zich toch een beetje voor. Dan hebben ze toch een soort ontzag. Ik denk wel dat dat helpt. Ja. Die gang, het ziet er gewoon heel chic uit ja, eigenlijk. Ja, dat is heel mooi. De, de vloerbedekking is rood, met, aan de zijkant is het blauw. Ja. Die muren die zijn crèmekleurig En dan aan beide kanten steeds een schilderij. Ja, ja dat is heel aardig gedaan. Ja, heel leuk ja. gedaan. Ja. En hoe komt het dat dit altijd de netste gang van de, netste ja, gang van van de flat... Ja, natuurlijk als uh, haantjes hier bij de deur uh, staan <laughs> als er wat uh, is... Ja. ja, je moet mensen natuurlijk ook aanspreken op hun uh, gedrag. Dat doen en jullie. Niet. Ja. ja, dat valt niet altijd mee natuurlijk. Het ligt eraan wie je tegenover je hebt. Als die twee meter lang is en heel breed, dan mm -hmm. wordt het toch een ander verhaal. Vaak. De flat is een stuk duurzamer geworden. Ze zeggen dat de levensduur voor deze flat met 30 jaar is verlengd. Ja. Dus je kunt er nog even vooruit. U kunt ja. hier sterven. Ja. Ja. Hartelijk <laughs> bedankt. Gerard Pot en zijn vriend Paul Olimans. En Olimans is uh, voorzitter van de bewonerscommissie van de toro Ja, de Moe laatste dus... die we hoorden was Gerard. Ja. En die is helemaal uh, gerenoveerd. Duurzaamheid en energiebesparing waren dus erg belangrijk. bij die renovatie. Het gaat straks natuurlijk ook gebeuren bij de Elflet. flat uh, Vanmiddag is de officiële start van die renovatie. Wat gaat er gebeuren? Uh, ze gaan die flat eventjes helemaal in het groen zetten... In, het krijgt een groene kleur, symbolisch, weet je wel. Oh, met, met licht. Groen, groen licht voor okay. de Elflet. En het is ook mogelijk om, uh, voor bewoners om aan de aannemer te vragen... Van wat gaat er nou allemaal gebeuren en uh, wat krijgen wij voor de voeten. En daar ga je volgende week verslag van doen, neem ik aan. Lijkt me wel. Joost Wilgenhoff. Wel eens gehoord van de Maroon 5? Ja. Een pop-rockband uit Los Angeles hadden een hit. Stond op nummer 5 in de top 40 met This Love. So high Langzaamaf, nummer van de Moon 5, die is love. ze hebben weer van zeven jaar geleden moeten zijn. Vader, naar Uit hier die Valkenburg het ik ontvlug en denk mij nou een Gordon's Bay terug. Ik speel met paraffussen in een stroom, een kerf swastikas en een rode kransboom. Ik is die hond wat op die stranden draf, een dom, alleenacht in die aandwind blaf. Ik is die zeervoel wat verhongerd dal, een doeien nachten op des asamal. Die god wat jou geskep het uit die wind, zodat mij smart in jou volmaaktheid vindt. Mijn lijk lee uitgespoeld en vier in gras op al die plekken waar ons eenmaal was. Antje Krog leest het gedicht Ontvluchting van haar collega dichter Ingrid Jonker. Beide uit Zuid-Afrika. Als u dacht, hé, hey, dat, dat verstond ik bijna, dan is dat, dat is dat juist, dat was Afrikaans. Volgende week gaat er een speelfilm over haar leven in Roulatie, een speelfilm over het leven van Ingrid Jonker in de Nederlandse bioscopen. Black Butterflies, met in de hoofdrol Carice van Houten. Bij mijn aan tafel Eena Janssen is een bijzonder hoogleraar... Zuid-Afrikaanse letterkunde aan de UvA en komt ook uit Zuid-Afrika. Mevrouw Janssen, goedemorgen. Het gedicht Ontvluchting het is een prachtig geladen, voorgelezen gedicht... door Antje Krog. Wat betekent dit gedicht voor u? Uh, de voorspellende kracht van de laatste regels. Uh, uh, mijn lijk leer uitgespoeld een wier in gras... Uh, heeft van dit gedicht een, een, een, ja, een soort magisch gedicht gemaakt... En met een ja, lugubere vooruitduiding Ze naar... Ze voorspellen haar zelfmoord, als het ware. Ja, ja zo, uh, dat is achteraf gezien uh, een van de, van de meest profetische gedichten. Ooit een beetje misschien vergelijkbaar met uh, van de gedichten van Achterberg... waar hij het ook had over het... Uh, vermoorden van zijn geliefde. Het heeft een beetje dat soort uh, sfeer. Ja, in 1965 liep ze de zee in. Wordt ze in Zuid-Afrika ingetjongen... of wordt ze gezien als een groot dichter? Oh, zeker, zeker, ja. Uh, in haar leven reeds heeft... Uh, ontvluchting was... Haar eerste bundel... Uh, was, was goed ontvangen... maar zij heeft ook veel kritiek gehad. Maar haar volgende bundel, Roken Oker... daarvoor heeft zij al een hele grote prijs uh, gekregen gelijkstaande aan een jaarsalaris van, zeg maar, een universiteitsmedewerker. Dus hij heeft van de literaire establishment uh, heel snel toch, uh, toch heel veel uh, erkenning gekregen. En u was puber toen ze zelf moest plegen? Weet u uh, daar ja. nog iets van, of niet? Uh, ja, ik... Uh, uh, uh, uh, uh, Mijn moeder had uh, de bundels van... Uh, de twee bundels die op dat moment al verschenen waren, hadden wij in de boekenkast. In uh, ik, ik, ik las die gedichten, ik las ook Orgie bijvoorbeeld, dat zij samen zo ongeveer met André Brink had geschreven. Ja, ik, ze hadden een relatie met André Brink André Brink heeft daar een boek over geschreven, dat heet ja. Orgie. Ja. ja, maar ik herinner mij, ik herinner mij heel goed uh, uh, hoe iedereen het daarover had, dat zij, dat zij zelfmoord had gepleegd. Dat was anderhalf jaar na nou, Kennedy doodgeschoten werd. Ik herinner mij die voorpagina eigenlijk beter. Maar sinds, maar sinds het was groot nieuws in Ja, dit was heel, heel, heel groot nieuws. Vooral in de Kaap. In de Kaapse kranten, die burger, was het voorpagina nieuws. Uh, in Nataal waar ik vandaan kom, Engelse kranten, was het een kleiner bericht. Maar zij, zij haar vrienden hebben het volgend jaar reeds een belangrijke dubitante prijs naar Ingrid uh, Jonker genoemd. Zo, ieder jaar alle dichters ambieerden die prijs in haar werk. is al die tijd, al die jaren bekend geweest. Zo belangrijk is ze geweest voor de letter in Zuid-Afrika. Ja, zeker. Internationaal gezien kreeg ze meer bekendheid... door een toespraak van Nelson Mandela voor het parlement in 1994. In de dark days, when all seemed hopeless in our country... When many refused to hear her resonant voice, she took her own life. She was both an Afrikaner and an Afrikaan. Her name is Ingrid Jonker. Mandela zegt ze was zowel Afrikaner als een Afrikan. Wat bedoelt u daar precies mee? Ik, uh, dat ze Afrikaans was... Uh moedertaal Afrikaanse enzovoorts, dat, dat, dat is duidelijk. Maar dat hij in 1994 ervoor koos... om haar uh, tegelijk als, een, als een iemand van het continent Afrika te beschrijven... Um, heeft hij willen aangeven dat kleur, dat taalverschillen... niet uh, de dominante uh, aspecten van iemands identiteit moet zijn. Maar dat iemand dat moet overstijgen. En dat zag hij in Ingrid Jonker, de manier waarop zij dat gedicht had geschreven. En ze zeg, hij zegt met zoveel woorden dat Jonker zichzelf aan het leven beroofde... in de donkerste dagen van de Zuid-Afrikaanse geschiedenis... omdat niemand haar stem wilde horen. Dat is niet precies hoe dat gegaan is. Ik denk dat Ingrid Jonker wel zelf kapot is gegaan aan, aan allerlei... Uh, politieke omstandigheden. Maar ook in haar privéleven. Dat, dat uh, was, was veel sterker. Komend van haar moeder, van haar vader. allerlei Veel liefdesverdriet druk. Verdriet ook? Ja, veel liefdesverdriet. Maar dat haar stem niet gehoord was... Uh, dat, dat is een beetje overdreven. In, in, in zijn toespraak op dat moment. Maar uh, ja, zij kan meer en meer gehoord worden zo belangrijk is. Heeft u ja. vragen of opmerkingen thuis... dan kunt u mailen naar de gids.fm en dan stel ik ze. De film uh, Black Butterflies... die belicht vooral de moeizame verhouding... tussen haar vader, Abraham Jonker... en haar. Ja, Wat ja. was dat voor man? Een volgens mij ook... erg getroubleerde man. Um, hij had zelf schrijversambities. Hij heeft een aantal romans gepubliceerd... Uh, die hoorde aanvankelijk tot een soort gemoedelijk lokaal realistische en toen de nieuwe zakelijkheid. Maar hij is nooit doorgebroken als schrijver. Dus so, ik denk dat daar ook een, een soort jaloezie speelde. Verder was hij in de mannenwereld van de politiek, werd hij ook nagedragen dat hij overgestapt was van één partij naar een ander. Hij was politicus hè. Hij was politicus, maar ook journalist. Hij was gepromoveerd... Hij was uh, theoloog, klassicus. Uh, en hij is voorzitter geworden van de censuurcommissie. Ja, dat, uh, dat, uh, hij wilde graag dikker was eigenlijk voorzitter. Maar hij heeft heel veel uh, aanvoerwerk gedaan. Maar hij kreeg de, de baan die hij op dat moment wilde niet. En mensen hebben ook gezegd waarschijnlijk omdat hij uh, ja, de mensen om hem, hem nooit helemaal vertrouwde. En dat was ook een reden waarom hij er zo op gebeten was als Ingrid Jonker iets zei in het openbaar... en zij bewoog zich in een hele openbare omgeving... dat het op hem zou afgeven, reflecteren. Ingrid was natuurlijk, ging door voor links in Zuid-Afrika, toch? Zij was uh, uh, uh, precies wat... Links? Uh, ja, uh, voor, voor dat moment was zij, was zij links. Zij bewoog zich in uh, linkse Afrikaanse kringen. Uh, Jack uh, Jan Rabi... Er uh, waren allemaal dichters, uh, schrijvers die doorgingen voor links. Ze hadden zwarte vrienden. Uh, dat is vrij links, maar... Uh, er was eigenlijk op dat moment bijna geen enkele blanke... die nog uh, in het verzet ging. En het, op, het, zeg maar, uh, het ANC was nog binnenlands... Uh, uh, verboden? Ja, het was verboden, maar het was nog, dat verzet was nog niet zo georganiseerd Manifest. dat mensen zich gingen aansluiten. Ik praat zo meteen met u door uh, over het leven van Ingrid Jonker. Inan Jansen, bijzonder hoogleraar Zuid-Afrikaanse letterkunde... aan de Universiteit van Amsterdam. Ik praat straks ook met generaal Kouzi over de afghanisering van Afghanistan. En natuurlijk komt de autojournalist Wim oude -Weer, weer langs... met de berichten uit De Wereld op Wielen. De hoofdpunten van het nieuws nu met Jan van der Putten. Radio 1, het NOS-journaal. In Burma loopt het dodental van de aardbeving van gisteren op. Volgens de overheid zijn er 75 mensen omgekomen. De verwachting is dat het aantal nog zal oplopen. Een deel van het getroffen gebied is nog niet bereikt. Een groep Nederlandse speurhonden, die de afgelopen dagen actief was in het rampgebied in Japan, heeft daar in totaal 15 lichamen gevonden. Ook zijn dankzij die dieren tientallen plekken gemarkeerd waar mogelijk slachtoffers liggen. De kans is groter dat het kabinet vandaag een besluit neemt over deelname aan het handhaven van het vliegverbod boven Libië. De NAVO neemt het commando over en Nederland wil ook meedoen aan die acties. Het OM adviseert een puntenrijbewijs in te voeren voor iedereen. Het OM pleit ervoor van het rijbewijs een vergunning te maken. Dan is er geen rechter meer nodig om het in te trekken. En autobedrijf Spijker, eigenaar van Saab, heeft vorig jaar 218 miljoen euro verlies geleden. En toch is topman Muller tevreden. De verkoop van Saabs is met 15 gestegen. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Zwaarhoud. Radio 1. De Gids.fm. Met Felix Meurders. Goedemorgen. Straks is hier autojournalist Wim Oude-Wierning... om ons bij te praten over de kleur van de auto's. Want die is belangrijk. En ik praat met generaal Buitendienst Kouzi... onder andere over Afghanistan en de afghanisering. Bij mij zit nog steeds Ene Jansen. Ze is bijzonder hoogleraar zuid afrikaanse letterkunde aan de UvA. En ik praat met haar over het leven van Ingrid Jonker. Ze heeft een kort leven geleid, 32 jaar is ze geworden. Toen heeft ze zelfmoord gepleegd. En ze heeft natuurlijk een bijzonder gedicht geschreven... wat heel erg opviel, ook in de zwarte gemeenschap. Uh, die kind wat doodgeschiet is door soldaten bij Nyanga. En, en uh, door Sharpfield werd het ANC van Mandela destijds in de band gedaan. En, en Sharpfield, naar aanleiding daarvan, van het bloedbad daar... en van het ingrijpen van de uh, regeringstroepen, de politie... heeft zij dat gedicht geschreven. Omdat er uh, een kind in de armen van haar moeder was doodgeschoten. En zij was moeder. En ze dacht, dit kan ik niet over mijn kant laten gaan. Zo zit het ongeveer, hè? Ja, dat is, dat is uh, uh, ook heel sterk een moedergedicht... Uh, uh, maar het heeft zo'n politieke rijkwijde dat, dat je dat ook niet kunt lezen als losstaande. Er worden hele specifieke plekken genoemd: uh, uh, Orlando, Chapwell, Nyanga, die politiestation bij Filippi. Uh, die kent wat niet door. Het is niet trek door die hele Afrika. En ze schreef het gedicht in een opwelling. En, en iemand heeft er nog geadviseerd, haar grote adviseur, uh, Huis Krieger. om te zeggen van. Uh, laat het nog heel even liggen. Maar zij dacht, nee, het moet nu de publiciteit in. Het moet nu openbaar ja. worden. Ja, ja, ja. En uh, zij werd, uh, toen het opgenomen werd in uh, Rook Oker. Uh, werd zij ook wel geadviseerd. om niet uh, de volle lange regel. die kent wat doet is een yanga. niet helemaal zo als titel te gebruiken, maar alleen die kent omdat het de politiek beladen was? Ja, omdat zo'n titel springt natuurlijk heel erg in het oog. En dan heb je haar vader en die moet dan toezien op de censuur. Dat, dat is natuurlijk dat vragen om moeilijkheden. Ja, want hij, uh, hij, hij had er heel veel mee te maken. Ja, zo, um, dat was de tijd waar een, waar een schrijver zich heel nadrukkelijk gingen bemoeien met de politiek. Nee, vroeger, vroeger in de Afrikaanse literatuur had je het geding met God... en weet je, zijn vaderland, uh, het, ja, liefdesgedichten altijd. Maar in de omgeving van Jan Rabi, uh, André Brink... schrijvers met wie zij soms een liefdesrelaties... maar in hele intense vriendschappen mee omging, uh, mensen konden niet meer zwijgen... In dat gedicht was daar het belangrijkste voorbeeld van, van de betrokkenheid van Afrikaanstalige schrijvers. En de zwarte bevolking in Zuid-Afrika zag er nog een steun in de rug, toch? Ja, want uh, het werd heel snel in, uh, opge in een interview met Drum. Drum is een, een, een hele interessante tijdschrift. Uh, het werd in Johannesburg uitgegeven in Sofaya Town... En daarvoor werd zij geïnterviewd en het gedicht was toen een uh, Zulu, geloof ik, of Koza, uh, uh, vertaald. Dus zij had ook heel snel een, een zwart uh, lezerspubliek. En ze heeft heel vaak geprobeerd met haar vader in contact te komen, maar haar vader wilde dat niet. Ja, ja er zijn uh, verschrijnende voorbeelden van afwijzing. Zoals toen zij wilde dat hij met haar mee moest gaan naar Johannesburg... voor de prijs dat hij haar had Dus ze had die prijs afweest. gekregen vanwege die bundel die ze, die ze geschreven had? Die ja, ze... roken en dus, oker, ja. ja en, en ze wilde haar vader meenemen, hij wilde dat absoluut niet. Nee, nee daarom denk ik dat ik zeg... Uh, ja, iets van zijn, van zijn gekweldheid over zijn eigen schrijverschap... Uh, dat nooit echt tot bloei kwam, speelde vast ook mee. Maar, maar vooral omdat zij zo'n openbare persoonlijkheid was... In, en hij zich voor schut voelde, gezet voelde. Af, afgezien daarvan was de relatie met haar vader natuurlijk nooit goed geweest. Omdat hij uh, haar moeder had verlaten. op het moment dat haar moeder zwanger was van Ingrid. Ja, denk, uh, ja zij kende die man helemaal niet. Nee. bij wie zij en haar zus uh, terecht uh, kwam. toen omdat zij tien uh, jaar oud was. Moeder toen ging, doodging op twaalf moeder jaar. Dood ging oma daarna. Ja. Ik vind eigenlijk dat jij een verband met de, uh, de vrouwen in het leven van Ingrid Jonker zou jij. Ook een hele mooie film kunnen maken. Wat haar moeder allemaal in die tien jaar toen ze aan leukemie leed, dat ze eigenlijk gek werd ook. Um, maar vooral die oma Annie, is een fascinerende vrouw. Die heeft haar in contact gebracht met de Braine vissers. Zij ging altijd een veldkerk houden en Halleluja-liedjes zingen. En de, gedichten, de eerste gedichten van Ingrid uh, werden ook door de oma. Uh, gepresenteerd wanneer zij op een zondag bij de, bij de vissersgemeenschap was. Uiteindelijk pleegden ze de zelfmoord. Ze is begraven en haar vader wilde toch per se die begraven organiseren. Ja, want het leek erop dat uh, haar vrienden wilden dat aanvankelijk. En hij kaapte dat, uh, de gelegenheid echt terug. Hij heeft een duurere kist gekocht, dat wilde nee. helemaal niet. Nee. Maar... Ja, zo uh, ja. ja, En uiteindelijk hebben die vrienden die begrafenis nog een keer dunnetjes overgedaan. Ja, enkele drie dagen later geloof ik, hebben zij... Uh, zij stonden wel... Uh, uh, aan de andere kant van het graf. Uh, de slagorde van, van schrijversvrienden, waaronder ook bruine schrijvers. Uh, en dan de familie Jonker aan de andere kant van het graf. Maar toen hebben zij op de zondag... Uh, zij werd op een donderdag begraven op de zondag... een uh, hele aangrijpende dienst. Of, of uh, eigenlijk lazen zij gedichten van Ingrid in zelf uh, eigen gedichten. Wat vindt u het mooiste gedicht? Van Ingrid uh, Jonker, oh er zijn zoveel. Uh, dat is ook uh, als student, nou citeer jij eigenlijk, uh, als je verliefd bent, uh, zal je dingen zeggen zoals, jouw rug is een zingende gitaar. Dat is zo'n regel uit een van haar intieme gesprekgedichten. Um, ja, als, je, als het weer uitgaat, dan is er ook weer zo'n mooie regel van haar. Spiegel het gebreekt tussen jou en mij. Een spiegel is gebroken tussen jou en ja, mij. Ja, tussen jou en mij. Als de liefde maar, uitgaat. Ja, maar... Wat heeft u vaak er... gezegd? Jouw rug of die spiegel? Oh, om en om, een beetje om en om in die tijd. <laughs> Ine Janssen, Jansen, hartelijk dank. We kregen wat meer inzicht in Ingrid Jonker. En daar komt dus binnenkort een, een film over haar. Die gaat een première in de Nederlandse bioscopen. De officiële première is al geweest. Black Butterflies heet die film. Lijkt mij interessant. Het gaat vooral over de relatie tussen Ingrid Jonker en haar vader, een politicus in Zuid-Afrika. Ine Jansen, bijzonder hoogleraar Zuid-Afrikaanse letterkunde aan de UVA. Dank. Dank je.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 me away up high i feel good yay yeah. so good Crystal, ze heet voluit Crystal Pullens, ze is geboren in Hamui... dus leefde op een Noord, dat ligt om de hoek... en uh, ze heeft gezongen dat het een aard heeft. Het is een nieuw Nederlands talent. Ze is verkozen tot uh, 3FM Serious Talent uh, vorig jaar, in oktober. En dit is van haar debuutalbum van begin van dit jaar. Het zit trouwens ook onder reclame voor de bubbelwijn... dus je dacht, hé, hey, waar ken ik dat ding van? Dit ja. is begids.fm. gids.fm. Vara Radio 1. De afghanisering van de oorlog in, jawel, Afghanistan gaat beginnen. Deze zomer krijgt het Afghaanse leger in een aantal gebieden de touwtjes zelf in handen. En daar ga ik over praten met oud-generaal van de Nederlandse landmacht Hans Kouzy in de studio in Den Haag. Meneer Kouzy, goedemorgen. Goedemorgen. Eerst even naar de actualiteit met uw welnemen. De eerste Nederlandse militairen en f 6 landen gisteren op Sardinië. En vanaf de vliegbasis daar zullen ze worden ingezet... bij de handhaving van het wapenembargo tegen Libië. En mogelijk ook bij de handhaving van de no-fly-zone. Want daar wil Rutte wel heel erg naartoe. Wat vindt u van die ambities? Nou, ik vind dat uh, heel logisch, uh, want die uh, uh, toezicht op uh, dat wapenembargo... dat is natuurlijk een beetje onzin. Alleen maar omdat de NAVO nergens uh, overeenstemming kon uh, verkrijgen. Maar dit dus dan uh, wel, omdat het nauwelijks inhoud heeft. Want wie gaat er nu nog uh, wapens smokkelen naar uh, Libië? Dus het, ja, dit was toch een, uh, een doekje voor het bloeden. En uh, hij heeft vooral meteen gezegd dus dat uh, zodra die... Uh, <coughs> Uh, ...no-fly zone uh, geaccepteerd zou worden door de NAVO, dat Nederland daaraan mee zou doen. Nederland wil wel heel erg graag, hè? Nee, ik denk dat het uh, belangrijk is dat, uh, dat nu uh, als de NAVO probeert uh, met één stem te spreken... ...dat je daar ook geen spelbreker van bent, maar daar dus uh, meedoet. Dus ik vind het uh, eigenlijk uh, heel logisch, uh, terecht, het besluit van het kabinet. Onze f 16s gaan daar in principe voor drie maanden heen. Uh, de Franse minister van Buitenlandse Zaken die denkt dat er dagen of weken nodig zijn... ...om het leger van Gaddafi uit te schakelen. Zeker geen maanden. Wat verwacht u? Ik ben niet zo uh, optimistisch daarover. Dus uh, ik denk dat het uh, eerder maanden dan weken zullen, zullen worden. Omdat uh, uit de lucht uh, kan je dus niet in uh, steden bombarderen. Want dan maak je meer burgerslachtoffers dan dat je militairen uitschakelt. En de strijd wordt juist gevoerd in de steden. En uh, een, een deel van Gaddafi's leger zit al in de buitenwijken van die steden. En daar kan je dus uh, niks aan, uh, aan doen. En dat betekent dus dat het uh, nog best lang uh, zal gaan duren. En na die lange tijd is Gaddafi dan weg? Ja, geen idee. <laughs> Mooi geen waar. idee wie het uh, langste volhoudt. En dan naar de veelbesproken mislukte reddingsoperatie in Libië in zichten, Waar is u kijkt daarop? Ja, als je de, de brief leest, dan, uh, dan is het toch een beetje vreemd dat uh, de grote haast uh, moest omdat het urgent was. Maar in de hele brief lees je nergens uh, waarom het nou zo urgent was en waarom er niet even wat meer tijd kon worden genomen. En dat zal natuurlijk het uh, belangrijkste uh, gespreksonderwerp zijn in de Tweede Kamer uh, volgende week uh, dinsdag. Heeft u vaak gedacht, Hans, Hans, Hans, wat doe je nou? Nee, want ik, eh, ik eh, ben natuurlijk net als alle andere Nederlanders pas eh, op donderdag eh, na die zondag eh, geïnformeerd door de media. En eh, ik dacht dus van, ja. Het moet dan wel een heel belangrijke reden geweest zijn. En uh, die uh, weet ik niet. Dus ik heb er nog geen oordeel over. Nee, zeker te... is, die belangrijkste reden komen we ook niet te weten. Hè? Nee, dat is het punt. En uh, ja, wat ik eruit uit opmaak is dat, uh, dat dus, uh, het bedrijf als koning daarop uh, aandrong. En ik snap dat wel. Want als je natuurlijk uh, baas bent van, uh, van zo'n organisatie... dan wil je graag dat je medewerkers uh, veilig uh, thuiskomen. Dus, dus als je, je daarop aandringt, dan, uh, dan snap ik dat wel. Maar ja. uh, betrokkenen... Zelf uh, zag op dat moment de noodzaak nog niet in dat hij hals over kop weg moest. En dan is die reddingsoperatie begonnen zonder een advies van de MIVD. Heb ja, dat heb je dat misschien ook niet nodig, want je weet waar zichter ligt. Je weet dat het bolwerk is van Kadassie. Nee, je weet nee, dat je daar uh, moet oppassen. Je weet dat ze daar om de hoek staan. Dus, ach uh, ja. Nou ja, dat is, als dat waar is, uh, dan uh, uh, is dat natuurlijk heel, uh, ja, heel onhandig, uh, om het maar zacht uit te drukken. Want uh, ze hebben wel uh, veel informatie, dat het, uh, en als ze nog bepaalde informatie willen hebben, hebben ze natuurlijk ook uh, zusterorganisaties die normaal niet zo happig zijn om informatie uh, over te dragen, maar in zo'n geval natuurlijk wel. Dus uh, ja, ik vind dat heel bijzonder waarom dat niet gebeurd is. Nou, op zondag zijn ze dicht. Nee, nee, nee, nee, die zijn die nog zijn niet op zondag dicht. Nou, volgens alle berichten die ik daarover hoor wel. Nee, de, de, de in, in, in Libië. Maar de Militaire Inrichting en Veiligheidsdienst die is ook op zondag open. Ja, ze kregen geen contact in ieder geval op zondag. Dan Afghanistan. Het Afghaanse leger krijgt deze zomer een aantal gebieden zelf in handen. En daar mogen ze dan weer op gaan treden. Is Afghanistan daar klaar voor, denkt u? Nou, uh, die gebieden dus, uh, daarvan denkt men dat die uh, dus, uh, daar klaar voor zijn. En men heeft dus dat, die uh, dus ook zorgvuldig uh, uitgekozen. Om niet meteen bij de eerste beste stap uh, al meteen grote problemen te krijgen, schat ik de zin. Maar uh, ja, uh, het is allemaal een eerste stapje. Omdat uh, Amerika dus in 2014 echt uh, weg wil zijn. En in 2014 zou dus het hele land overgedragen moeten worden aan... Uh, de. Afghaanse autoriteiten. Dus het is het begin van een hele grote stap. Ja. En gaat die hier plaatsvinden eigenlijk? Ja, Obama heeft dat dus al luid en duidelijk gezegd. Ja, dat gaat ook echt gaat gebeuren natuurlijk, meneer Kouzi. Ja, als hij zegt dat we gaan weg, dan gaan we weg. Uh, het hetzelfde nu ook met, uh, met, met Libië. Hij heeft dus gezegd ik wil dat niet blijven uh, leiden. En uh, nou, dat is de, denk ik een belangrijke reden geweest, dat de NAVO nu eindelijk wel tot een uh, standpunt is gekomen. Want ja, uh, zonder leiding kan niet verder. En nou ja, nu is er dus een uh, nieuwe leiding, de NAVO. Maar denk ik u denk dat, dat het... het kan kunnen de internationale troepen Afghanistan verlaten in 2014? Ja, ik ben bang dat uh, Afghanistan daar nog niet klaar voor is. En uh, president Karzai heeft dat ook al verschillende keren uh, duidelijk geroepen. En... Ja, ik denk ook dat hij gelijk heeft dat dat, uh, dat dat dus niet is, dat dat niet klaar is. Want ik zie de situatie, uh, in plaats van beter worden, zie ik op het ogenblik eerder slechter worden. Wat in ziet er gebeuren dan? Nou, steeds meer uh, acties, ter terroristische acties van, uh, van, van Al-Qaeda. Of groepen die, uh, die zelf uh, geld willen verdienen uh, op, op, op drugshandel en allerlei uh, milities uh, dus daarom uh, op heeft gericht. En uh, ik vind dat de overheid dus in plaats van meer grip... juist minder grip krijgt op uh, de veiligheidssituatie in Afghanistan. En we zijn er onder andere om het terrorisme te bestrijden. Dus die datum van 2014 is niet hard, denk ik. <laughs> Ja, ik denk dat Amerika dat uh, echt hard zal, uh, zal uh, handhaven. En je ziet ook dat bij een, een flink aantal deelnemende landen... Uh, de fut er ook uit is, want uh, Duitsland wil, uh, wil al eerder weg dan 2014. En ook Australië uh, zit dus heel erg te denken... of ze niet eerder weg kunnen dan 2014. En zo zullen er nog wel andere landen ook zijn. Dus ik denk dat 2014 ook uh, echt de, de, de uiterste termijn is... waarop er dus nog van een zeker uh, een NAVO... Uh, inbreng uh, sprake kan zijn. Maar welk scenario gaat zich dat dan afspelen na 2014? Ja, ik ben bang dat er dan toch weer uh, een flinke machtsstrijd gaat ontstaan van uh, uh, wie, uh, wie krijgt nou de meeste macht, want uh, Karzai wordt natuurlijk uh, heel erg uh, in het zadel gehouden met uh, enorme uh, financiële bijdragen van de westerse wereld. Nou, en daar kijken natuurlijk andere stammen ook naar... dat die dus ook wel geïnteresseerd zijn om daar een gaatje van mee te pikken. Maar gelukkig zijn er dan een paar goed opgeleide Afghaanse politieagenten... die de zaken... Uh in het geredeld kunnen houden. Nou, dat uh, gaat ook niet zo best in uh, met de Nederlandse uh, trainingsmissie. Want uh, ISAF, waaronder uh, die trainingsmissie dus uh, grotendeels valt... die heeft al gezegd, uh, niks uh, langere opleiding. De opleiding uh, die bepalen wij en die is zes, ma uh, zes weken en die blijft zes weken. En ik ben dus benieuwd uh, hoe de Nederlandse regering... en uh, Jolanda Sap uh, van GroenLinks nu weer uh, mooie sprookjes verzinnen... om hier toch weer onderuit te komen. Zou ze dat weten, mevrouw Sap? Wat het heeft er? in de media gestaan. Ja, maar goed. Natuurlijk <SSR> 네, ik heb er nog niet weet, gehoord. Nee, ze kijkt wel uit. <lacht> Wat zou u adviseren? Mond dicht? Nee, ik geef geen advies aan politici. Die weten het altijd zelf veel beter. Ja, dat hoor ik graag van een oud-generaal. Als we in 2014 weggaan naar Afghanistan... dan heeft deze hele operatie ons dus miljarden gekost. jaren geduurd... En vrijwel geen enkele zin gehad. Ja, inderdaad. Je kan je afvragen wat er dan uiteindelijk bereikt is. Hadden we daar überhaupt wel heen moeten gaan dan? Ja, achteraf gezien nee dus. Alleen op dat moment was men er erg hoopvol gestemd. En Nederland heeft heel enthousiast meegedaan met de voorbereidingen. En vond dan ook dat hij bij de uitvoering dan niet plotseling weg kon blijven. U schetst een somber beeld, meneer Cousin. Ja, ik zou willen dat, het, eh, dat ik een beter beeld kon, kon schetsen. Maar helaas. Hartelijk dank, Hans Cousin, oud-generaal van de Nederlandse landmacht. Dit is de gids.fm. Vana Radio 1. Autojournalist Oude Wim Oude-Wierning zit zoals iedere vrijdag bij mij... en ik praat met hem over twee dingen. Namelijk de nieuwe kleurdesigns van auto's en... Japan. Want Toyota heeft aangekondigd de productie in haar fabrieken weer te uh, hervatten. Is dat goed nieuws? Dat is goed nieuws voor Toyota en, en ook goed nieuws voor de Japanse auto-industrie. Maar uh, wat vorige week nog niet zo duidelijk was, begint nu wel merkbaar te worden. Namelijk de onderdelenvoorziening vanuit Japan naar de rest van de wereld, die komt aardig in de knoop. Uh, uh, vrijwel elke westerse autofabrikant gebruikt wel op een of andere manier een Japans onderdeel of Japans component. En uh, daar stagneert de aanvoer op het ogenblik behoorlijk van. Uh, Peugeot heeft problemen met met de dieselmotoren, met de inspuitapparatuur... die gedeeltelijk uit Japan komt. Opel Corsa heeft wat met de instrumenten. Dus die hebben ook een productieprobleem. In Amerika zijn er een paar fabrieken die even stilgelegd zijn. Uh, men moet uh, in ieder geval omschakelen naar een, uh, andere uh, bronnen... andere toeleveranciers. Of die zijn er wel? Die zijn er natuurlijk wel. Uh, ik bedoel... Uh, je hebt Japanse, je hebt Amerikaanse, je hebt Europese industrieën. Als je daar wilt om uh, het uit Japan te halen, dan ga je natuurlijk niet in denken aan een ander leverancier. Dat, dat kost mij. even, daar dat, dat moeten de contracten voor nagekeken worden of dat wel kan. En dat kost altijd tijd om om te schakelen. En dan moeten die andere fabrikanten maar de capaciteit hebben om dat te kunnen aanleveren. En uh, vanmorgen kwam er een bericht binnen van een uh, een, uh, analist, een kantoor in de auto-industrie. En die zeggen: Ja, de auto-industrie zou wel eens een uh, productieverlies van uh, 25 tot 30 procent kunnen oplopen dit jaar als het zo doorgaat. Als die onderdelenvoorziening blijft stagneren. Mensen die dus een Renault Diesel hebben besteld... die kunnen nog wel een tijdje wachten. Uh, er zit altijd wat, wat men noemt, in de pipeline. Maar uh, hoe lang dat is, uh, dat is meestal een kort iets. Men levert uh, just-in-time naar de fabrikanten. Dat betekent dat ze voor één of twee dagen kunnen produceren met onderdelen. En dan moet er weer een nieuwe voorraad komen. En als daar een stagnatie in komt, dan is er een probleem. En je zou een Opeltje Corsa hebben besteld, Wim? Heb ik niet gedaan, dus geen probleem. We gaan het hebben over de belangrijkste kleurentrends bij nieuwe auto's. Want je was op de autosalon in Genève en eh, daar zag je die trend al, hè? Ja, dat, uh, meestal dan, dan kijk je naar nieuwe modellen en, en, en nieuwe, nieuwe vormgeving. Wat dit keer opviel, dat er ontzettend veel ontwikkeling is... op het gebied van kleuren, lak. Uh, niet alleen de kleuren op zich, maar vooral ook de, de, de, de, de afwerking. Uh, jarenlang is het toch een, eigenlijk een symbool geweest. Een glanzende auto gepoetst dat je er echt uh, je, je haar in kan kammen... Dat is een beetje voorbij. Uh, men wil eigenlijk meer naar uh, wat, wat, wat zachtere satijn of matkleuren toe. En de reden daarvoor is dat, uh, dat uh, de ontwerpers... vinden dat de vormen van auto's... die steeds mooier, maar ook gecompliceerder... worden allemaal plooien en concave en convexe uh, Het bollingen. zijn allemaal concave en Concaf, Concave, dat is een zeg maar een naar binnen gevouwen ronding. En een convex is naar buiten. Enfin, een auto heeft... Hij maakt nu hele leuke bewegingen met zijn handen. Weer maar weer Hele, hele drie-dimensionale vormen. En die, uh, die komen met satijnkleuren beter uit... omdat... Uh, uh, omdat er minder spiegelingen en reflecties in optreden. Dus het heeft te maken met het ontwerp van de auto... en de designers hebben erop aangedrongen? De designers die zijn daarmee gekomen... want die wilden op een gegeven moment wel eens... Hun, hun, hun werk beter tot uiting zien komen op de weg. Die hadden genoeg van die kleuren. Die kleuren daar zijn ze eigenlijk op uitgekeken. Want afgezien van zeg maar een satijnlak... ik heb hele mooie uh, licht, lichtgroene, lichtgele... maar ook een, een rode met een gouden glans eronder... maar dan wel heel erg gedempte uh, satijnafwerking... Uh, maar ook zwart, zwart en zwart met is ook natuurlijk heel erg saai. Wel chic, maar ook saai. Wat zijn dat, de meest verkochte kleuren op dit moment? Dat de meest verkochte kleuren uh, uh, in Europa is dat uh, bijna een kwart is, uh, is zwart. Uh, en dan komt er op de tweede plaats grijs, 20 procent. En dan 17 procent zilver. Dus het is nou niet bepaald echt uh, kleurrijk op de weg. Nee, Vroeger had je nog een keer geel en rood en oranje. En dan had je ingebouwde voorrang. Maar uh, tegenwoordig ja, moet je oppassen. Je moet oppassen, want zelfs uh, uh, rood uh, waf, is toch heel opvallend en eigenlijk veilig. maar 7 procent. En geel is maar 1 procent. Groen 1 procent. was een paar jaar geleden 5, 6 procent. Dus er is ook wel een verschuiving in die, uh, in die appreciatie van het publiek. En blijven die nieuwe, die matte lakken wel een beetje mooi... ...naar nou, zoveel wasbeurten en weer nou, dat is de vraag. Uh, pessimisten, maar ook critici die zeggen van... ja, als je met zo'n auto dag in of week in, week uit door de wasstraat gaat... dan, uh, dan staan die, uh, die borstels, die lak wel een beetje uh, kapot met, met allerlei krassen. Dat zie je ook op, op uh, zwarte auto's heel erg, dat, dat veel krassen erop komen. Uh, maar het is bovendien nog een probleem in, uh, als het gerepareerd moet worden. Uh, je kan niet meer één plekje repareren, je moet dan echt een hele... Zijkant spuiten, tegenwoordig kan je een portier of een spatbord spuiten... en dan met blanke lak eroverheen dat gelijk trekken met de rest van de auto. Uh, het wordt gecompliceerder en daardoor uh, duurder. In dus je die moeten, die moeten gaan investeren in nieuwe technieken? In nieuwe technieken en, en herscholing. En verzekeringsmaatschappijen zijn er natuurlijk ook niet gek op... want uh, dan kost een, een kleine schade repareren door die extra uh, spuitkosten veel meer. En gaan we straks een matpaas met een satijnen kloed alleen op de, de dure auto's krijgen of ook op goedkopere modellen? Dat is wel heel waarschijnlijk dat het op de wat duurdere auto's, uh, onder de beroemde en beruchte naam uh, Premium, valt het dan. Uh, dat mensen van dat soort duurdere auto's zeggen: Nou, ik wil wel iets speciaals hebben. Maar dat uh, de auto's in het lagere segment, dat dat wat, uh, wat gewoon wat standaard zilver, grijs of rood of blauw is. Want dan, dan krijgt men meer terug bij de inruil van de volgende, op de volgende auto. En, uh, ja, men is altijd een beetje bang dat zo'n zo zo zo modieuze kleur... over een paar jaar niet meer in trek is. Ja, en dan zit je met zo'n auto en krijg je een klein paar honderd euro minder. Dat is heel gevoelig. Welke kleur heb jij, Wim? Ik heb een uh, zwart metallic. jongen, jonge, jonge. <laughs> Hoe durf ik, hè? Wim oude Wehrink. hartelijk dank. Graag tot volgende week. Waar zet ik de tv eraan vanavond? Nou, Hongarije-Nederland natuurlijk. Vanaf 8 uh, uur op Veronica. Maar op de een of andere manier leeft die wedstrijd nog niet bij mij. Misschien door de hoop geblesseerden. We'll see. Wat wel een must is, dat is om 11 uur op Nederland 2. Road to Guantanamo. Road to Guantanamo. Dat is een nauwgezette reconstructie van wat drie Engelse jongens is overkomen. In 2001 trokken ze vanuit Engeland naar Pakistan vanwege een bruiloft... En hun reis eindigde dramatisch. Via de Noordelijke Alliantie vielen ze in de handen van Amerikaanse militairen... die hen voor terroristen hielden. En ze werden naar Guantanamo Bay gevlogen en 2,5 jaar gevangen gehouden. Ze worden nu de Tipton 3 genoemd. Het is een film die mij de moeite waard lijkt om. 11 uur op Nederland 2. Wat ook de moeite waard is, is Jurgen van den Berg met lunch. We gaan praten over de website uh, www.literairedebuten.nl. Dat is een uh, website die in het leven is geroepen om uh, beginnende schrijvers een beetje een podium te bieden. Want we hebben natuurlijk de boekenweek gehad, maar dan gaat het allemaal over die gevestigde namen. De oprichter van die site is zometeen hier. Mediaforum met twee jannen, Jan Tromp en Jan Heemskerk. Gaat onder meer over de fiti tussen NFC en Volkskrant. En de stelling straks in stand.nl: Een puntenrijbewijs voor iedereen is een goed idee. Een puntenrijbewijs voor iedereen is een goed idee. Komt de minister? Nee, nee, Gerk Koopmans van het CDA. <laughs> Surf naar de gids.fm. wel een goed weekend. EK voetbal op Radio 1. Vanavond om 8 uur. Gaat -ie erin! hij zit erin? Wij zitten erin om gelijk maken. De EK kwalificatiewedstrijd Hongarije Nederland. Oh, dat geldt zo verschrikkelijk weinig. NOS langs de lijn. Vanavond om 8 uur. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.